1 uur. Het NOS-journaal. Door Altmegens. Goedemiddag. Europese boete voor Unilever en Procter Gamble. Kamer debatteert over verbod op ritueel slachten. En Belgische prins Laurent trekt boetekleed aan. Vanmiddag in het binnenland stapelwolken die uit kunnen groeien tot een kleine bui. In het westen toenemende sluierbewolking. De maxima liggen vandaag tussen de 10 graden op de Wadden en de 14 graden in het zuidoosten van het land. Morgen nog vrij veel bewolking, maar dan lopen de temperaturen al wat op... en vanaf vrijdag meer zon en nog warmer. Unilever en Procter Gamble hebben een forse boete gekregen... van de Europese Commissie. Twee bedrijven zouden verboden prijsafspraken hebben gemaakt... voor wasmiddelen. Unilever moet ruim 100 miljoen euro betalen... Procter Gamble ruim 200 miljoen. Henkel deed ook mee aan dat kartel... maar omdat dit Duitse bedrijf aan de bel trok bij de Europese Commissie... hoeft het geen boete te betalen. De drie bedrijven maakten afspraken over de prijzen van wasmiddelen... in acht Europese landen en daaronder Nederland. De Tweede Kamer heeft nog veel vragen over het wetsvoorstel... om onverdoofd ritueel slachten te verbieden... Vanmorgen debatteerde de Kamer over het voorstel van Marianne Tiemen van de Partij voor de Dieren. Vorige week werd duidelijk dat de meerderheid in de Kamer mee wil gaan met haar voorstel om onverdoofd ritueel slachten te verbieden. In Den Haag, Barbara Terlingen. Een verbod op religieus slachten betekent een grote slag voor de Joodse gemeenschap. Zo betoogde een internationaal gezelschap van opperrabijnen gisteren op Schiphol. En ook in de Kamer zijn er zorgen, met name bij de SGP, de ChristenUnie en het CDA die vinden dat de vrijheid van godsdienst wordt aangetast. Is mevrouw Tiemert met mij eens dat net zo goed als elk dier telt... elke jood telt, elke islamiet telt? Dat neem ik aan dat, dat, dat zij dat ook vindt. Ja, en dat vragen? dat betekent dat als dit wetsvoorstel doorgaat... het voor de individuele jood en de individuele islamiet... een enorme inperking kan zijn van zijn godsdienstvrijheid. De heer Ormel? Als u zelf aangeeft dat wij moeten luisteren naar minderheden... en moeten kijken hoe ze het doen, dat we dan ook omgekeerd... Als zij een heel principieel punt voelen, ja. dat, zij, dat wij daar dan weer naar moeten luisteren. Heren Dijkgraaf van de SGP en Ormel van het CDA. Tieme heeft wel begrip voor hun standpunt. Ik heb grote waardering voor uw hartstochtelijke pleidooi om te kijken of er ruimte is om eigenlijk zowel de kool als de kunnen sparen... en dierenwelzijn verbeteren... en tegelijkertijd recht doen aan tradities van bepaalde groeperingen... kleine stromingen binnen de joodse of islamitische uh, gemeenschap. En toch zou ik ook hier aan willen geven dat de traditie van Nederland... altijd zo is dat er altijd beperkingen mogelijk zijn... vanwege het feit dat er ook tradities zijn die gerespecteerd moeten worden. Het slachtproces gaat voor alle slachtdieren ontegenzeggelijk gepaard... met een mate van angst, stress en pijn. Dat dieren extra lijden als een keel zonder verdoving... en dus bij volle bewustzijn wordt doorgesneden... staat wetenschappelijk gezien vast. Geen zinnig mens stelt het op prijs dat dieren onnodig lijden. Het CDA wil in een hoorzitting nog eens een aantal... Joodse en islamitische organisaties horen. Maar een meerderheid lijkt, hoe moeilijk ze het onderwerp ook vinden, het voorstel toch te gaan steunen. Naar verwachting begin juni zal de Kamer er definitief over stemmen. Raadsheer bij het Amsterdamse gerechtshof Tom Schalken heeft tijdens het veelbesproken diner bij Midden-Oosten-deskundige Bertus Hendricks herhaaldelijk geprobeerd Arabist Hans Jansen te beïnvloeden. Dat verklaarde diezelfde Jansen vanochtend in de rechtbank. Hij is vanochtend in het proces tegen Wilders gehoord. De raadsheer Schalke schreef mee aan de beschikking van het Amsterdamse gerechtshof. waaruit de strafvervolging van Wilders is voortgekomen. Volgens Jansen stak Schalke zijn minachting voor Wilders niet onder stoelen of banken. Verslaggever Jeroen de Jager volgt de zitting. Het feit is gewoon dat Jansen als gelegenheidsgast daar is uitgenodigd... op dat etentje van de Vertigo Club. Uh, en daaraan zit aan dat diner precies drie dagen voordat hij als getuige... ter ontlasting a décharge voor Wilders zou worden verhoord. Dus dat is opmerkelijk. En dat hij zich daar tijdens uh, dat etentje door die rechter uh, Tom Schalken ja, toch wel aangepakt voelt, uh, blijkt bijvoorbeeld uh, uit, uit dit fragmentje. Door te zeggen, jij als intellectueel, je hoort toch beter te weten... en hou je een beetje op afstand en dat soort termen. Ik, ik, ik heb daar... Een, ik, ik moet goed hebben dat ik daar in, met... met stijgende walging naar geluisterd hebben... en ik zoveel mogelijk probeerd heb het niet, niet te horen... daar heb ik natuurlijk verschrikkelijk spijt van op dit moment. Ik heb überhaupt spijt dat ik naar die avond gegaan. Ja, en Zo noemt de Arabist Jans allerlei momenten tijdens dat dinertje... waardoor hij het gevoel heeft gehad dat Schalke bezig was met beïnvloeding. Bijvoorbeeld Schalken, die noemt Wilders een mannetje... waar iemand als een hoogleraar zich toch niet mee zou moeten inlaten. Jeroen de Jagen. Vanmiddag worden Raadseer Schalke en daarna Midden-Oosten-deskundige... Bertus Hendricks nog gehoord. Minister De Jager vindt een vertrek van de beurs uit Amsterdam onwenselijk. Rond New York Stock Exchange Euronext, het moederbedrijf van de Amsterdamse beurs... is een biedingsstrijd aan de gang. Het bestuur van de beurs praat op dit moment met de Deutsche Beurzen. De fusie daarmee zou kunnen leiden tot de vestiging van hoofdkantoren... in Frankfurt en New York. En een vertrek dus van de beurs uit Amsterdam. De Jager antwoordt op Kamervragen dat hij op dit moment... nog geen afgewogen standpunt kan innemen over een mogelijke fusie... Als het zover komt, dan moet de minister een verklaring van geen bezwaar geven... en dan kijkt hij naar allerlei aspecten. Maar een vertrek uit Amsterdam, dat wil hij niet. Dit is het NOS Journaal, met Dorald meegens. De zieke Egyptische president, Mubarak, ex-president, is gearresteerd... en wordt de komende twee weken verhoord. Ook zijn beide zoons zijn vastgenomen. De drie worden verdacht van corruptie en machtsmisbruik. Verslaggever van Nieuwsuur, Esmeralda van Boon, is in Cairo. Uh, Esmeralda, um, is dit ook uh, wat het Egyptische volk wilde? De berechting van de, van de hele familie Mubarak? Ja, iedereen is ongelooflijk blij. De mensen konden het uh, bijna niet geloven dat die echt gearresteerd zou zijn. En dat de zoons al hier in Cairo zijn. Net is er... Bericht binnen gekomen dat er een uh, militair helikopter geland te zijn bij een, bij een ziekenhuis in Sharm el-Sheikh en misschien wel om halen en naar Cairo te brengen, dat is nog niet bevestigd. maar de mensen die ik hier sprak, die zeiden allemaal, ja, dit was wat we wilden. Ja. En wij zijn heel blij en hadden dit eigenlijk niet helemaal verwacht. Al zijn er ook wel wat mensen die wat sceptisch zijn om te zeggen, ja. De tijd waarin dit wordt aangekondigd is wel heel toevallig... want we hadden eigenlijk ook wel het plan om vrijdag massaal weer de straat op te gaan. En het lijkt dat het leger dat wil tegenhouden op deze manier. Dan waren er waren wat verschillende berichten over de toestand van, uh, van Mubarak senior. Uh, het feit dat die legerhelikopter daar geland is... het zou erop kunnen duiden dat hij in ieder geval weer vervoerbaar is... en dat het weer wat aan, aan de betere hand is, hè? Ja, daar lijkt het een beetje op. Er waren berichten dat hij... Uh, gisteravond al weer van de intensive care af was. Ik heb geprobeerd om dat dan te, te krijgen. Uh, via het ministerie van Gezondheid. Die hebben nog geen statement die ze uh, afgeven. Het is allemaal een beetje onduidelijk hoe het is. Er zijn hier ook mensen die zeggen van ja. Toen hij werd ondervraagd. Toen uh, zou hij in een keer last hebben gekregen van zijn hart. Dat geloven ze niet helemaal. Ze zijn een beetje bang dat dit een manier voor hem is. Om onder die ondervraging uit te komen. En goed de man is wel. Uh, in de tachtig. En dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Hij heeft eerder uh, gezondheidsproblemen gehad, wat nu ook zo is. Ja, um, dat voor wat betreft Mubarak Senior. Z zijn beide zoons, die zitten vast in Cairo daar. Ja, die zitten hier vast in Cairo uh, in de gevangenis. En uh, die zouden hier voor 15 dagen dan worden vastgehouden en ondervraagd worden. Dat is helder. Esmeralda van Boon van Nieuwsuur, dankjewel. De Wit-Russische president Lukashenko zegt dat verdachten van de bomaanslag... op een metrostation in Minsk een bekentenis hebben afgelegd. En ook zouden ze hebben bekend dat ze andere aanslagen hebben gepleegd... in wit rusland Bij de aanslag van maandag kwamen twaalf mensen om het leven... en vielen ongeveer 200 gewonden op een metrostation in Minsk. De afgelopen dagen zijn een paar verdachten opgepakt. Dan naar België. De Belgische prins Laurent beseft dat hij eh, geen nieuwe uitglijders meer kan maken... Dat heeft hij geschreven in een brief die de Belgische premier Le Terme vanmorgen voorlas. De prins zegt dat hij zich bewust is en aanvaardt dat uh, een, het niet nakomen van een van de twee uh, globale verplichtingen. dat dit automatisch de regering ertoe zal brengen om de intrekking van zijn dotatie te beslissen. Voor zover nodig. Het staatshoofd gaat volledig akkoord. Daar kan geen twijfel over bestaan. Ja, dat was Le Terme. Nu Joris van Poppel, onze correspondent in Brussel. Joris, uh, die brief, wat staat er allemaal in? Nou, Laurent trekt het boetekleed aan, dat is wel het minste wat je kunt zeggen. Hij zegt dat hij, uh, voortaan de, dat hij voortaan de regering om toestemming zal vragen voor iedere buitenlandse reis die hij gaat maken. En daar is het natuurlijk allemaal mee begonnen. De prins organiseerde een paar weken geleden op eigen houtje een reis naar Congo. Want die ontmoeting met de president Kabila, die betaalt als een hotel. Nou, dat kon allemaal echt niet van de Belgische politiek, het ligt heel gevoelig. Die relatie met Congo hier, de voormalige kolonie. Nou, Prins Laurent zegt dat hij dat niet meer zal doen. Hij zal geen polemieken meer veroorzaken, nou. schrijft hij letterlijk. En uh, hij aanvaardt ook dat als hij nog wel een fout maakt... dat hij dan die toelagen, die dotatie zoals dat hier heet... dat hij die gaat verliezen. En dat gaat om 300.000 euro per jaar dat hij krijgt. Nou, hoe de kleed aan zou je zeggen, dan is de kous af. Nou ja, daar lijkt het wel op, maar toch niet helemaal. Hij, hij moet ook nog beloven dat hij zijn stichtingen gaat herstructureren. Dat hij zijn financiën op orde brengt. Uh, hij mag ook geen commerciële activiteiten meer ontplooien. Mocht hij dan nog van plan zijn in de toekomst. Uh, en het Belgische parlement werkt ondertussen ook aan wetgeving... om die toelagers voor de Belgische prinsen in te perken. Dus dat hangt ook nog uh, als een bel uh, boven zijn hoofd. Uh, premier Leterme die zei vanmorgen dat hij hem toch nog wel één kans wil geven. Die prins Laurent, die toch nog heel populair is hier ondertussen wel. Uh, de premier is dat hij toch ondanks alles uitgaat van de goede intenties van de prins. En dat men hem toch ook wel wat ruimte moet geven, moet geven. Want nou ja, een prins moet toch iets met zijn tijd in ieder geval. Helder. Joris van Poppel van de prins geen kwaad. Dankjewel. Sport. Schalke 04 lijkt dichtbij een stunt in de Champions League. De club won vorige week met 5-2 bij bekerhouder Inter Milaan. En vanavond is nog de return. Maar de Duitsers lijken nu al te kunnen rekenen op een plaats in de halve finale. Fred Rutte was korte tijd trainer van Schalke... en René Eikelkamp was er actief als speler en als assistenttrainer. Vooral Eikelkamp is verrast over het succes van Schalke in de Champions League. Ze maken een hele slechte fase door met spelers die ontevreden zijn. Je hoort nog wel eens wat. En dan komt en, en Ik moest zelf ook... Want ik, ik, zat, ik schakel over op de Duitse zender. en Ik, zie, ik dacht ook dat ik 2-5 zie staan, maar ik kon me niet voorstellen. Dus ik keek nog een keer goed. Dat is inderdaad 2-5. is onvoorstelbaar. En Het is met name voor die supporters waar... Ja. Een geweldig medicijn geweest van de hele slechte periode daarvoor. Nou, ik moet zeggen, dat, ik, ik had wel het gevoel dat er wel eens een verrassing uitkomen omdat namelijk ze hebben namelijk in het verleden ook, uh, ook wel eens voor verrassingen gezorgd in de Champions League. En, nou, ik, ik moet zeggen, de had het namelijk heel erg goed neergezet. Een uh, rangnetje is, is een type trainer dat, uh, uh, dat alles tot in details ook, ook uit, uh, uitdoktert. En ook wel best wel offensief speelt. En ik denk dat hij... Uh, ja, ik denk dat ze Inter gewoon hebben verrast. En dat de uitslag zo groot zou worden, dat had ik niet verwacht. Wel dat er een verrassing zou kunnen komen. Zo even van de buitenkant bekeken. Past het? Halve finale Champions League, Schalke 04? Ja, maar zeggen we, het past niet. Dat moet je heel eerlijk zijn. Zeker het seizoen wat Schalke doormaakt. Uh, maar goed, het staat er um, De beleving van de supporters is ongekend. Dat zal iedereen beamen die daar gespeeld heeft. Kinderen van 6 tot mensen van 80 jaar oud leven zo intens mee met de club. Ze gaan de hele zaterdag op pad. Ze gaan s ochtends, vroeg weg, sommige rijden 800 kilometer elke 14 dagen om erbij te kunnen zijn. We moesten handtekeningen zetten op splinternieuwe auto's... Uh, we moesten handtekeningen zetten op, op echo's van kinderen. die normaal nog niet konden zien dat dat een kind was. Maar dat, dat rompje van dat kind hadden ze al blauw-wit ingeschilderd. Weet je wel. Dus het is een totale liefde en passie voor de club. Dat is de verkeersinformatie. We gaan naar de ANWB. Luister naar Dennis Mooi. Goedemiddag. Op de A20, hoek van Holland-Gouda, staat een, een file van drie kilometer... tussen Spaanse polder en het knooppunt ter plein. De, de rechterrijstok is daar dicht vanwege een ongeluk met een vrachtwagen. In het zuiden van Limburg viel op de A76. Dat is de weg tussen Heerlen en de grens met België. Door werkzaamheden staat bij de Belgische grens in beide richtingen vier kilometer. Dennis, dankjewel. De hoofdpunten van het nieuws. Unilever en Procter Gamble hebben boetes van 100 en 200 miljoen euro gekregen... van de Europese Commissie. Ze hebben, geprobeerd, euh, nee, ze hebben verboden prijsafspraken gemaakt voor wasmiddelen in acht Europese landen. De Tweede Kamer debatteert over het wetsvoorstel om onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Lijkt de meerderheid voor het plan van de Partij voor de Dieren. En de Belgische prins Laurent beseft dat hij zich geen nieuwe uitglijders meer kan veroorloven. Dat heeft hij geschreven in een brief die de Belgische premier Leterme vanmorgen heeft voorgelezen. 13 over 1, dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zo meteen op Radio 1, Jurgen van den Berg weer en het vervolg van lunch.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Na de Provinciale Statenverkiezingen in maart... worden nu de colleges van Gedeputeerde Staten gevormd. In Brabant zijn ze er al uit. Daar werd onder leiding van VVD-topper Hans Wiegel... een college van VVD, CDA en SP gevormd. En de vraag van vandaag gaat over de formateur in de provincie. In het Radiodagboek vertelt Paul Groot... hoe hij veranderd is door gesprekken met een psychiater. Want in de competitieve toneelwereld... liep hij zichzelf nog wel eens voorbij. Ik zei eigenlijk gewoon bijna geen nee tegen projecten. Maar ik dacht, ja... Uh... Ik ben blij dat ze hem hebben willen. En voor jou uh, zo niet tien dan toch wel honderd anderen. Dus je moet uh, je profileren. Straks naar hoofdwezenstand.nl. Daarin gaat het over de rituele slacht. Europese rabbijnen hebben een emotionele oproep gedaan aan de Tweede Kamer... om geen verbod op onverdoofde slachten in te voeren. Het is in Nederland verplicht om dieren voor de slacht te verdoven. Tot nu toe werd een uitzondering gemaakt voor religieuze slacht. Maar de Partij voor de Dieren wil dat dat verandert. En het lijkt erop dat een Kamermeerderheid het daar dus mee eens is. De Joodse gemeenschap vindt dit een schending van de godsdienstvrijheid in Nederland. Onze stelling straks luidt als volgt. Het is goed om onverdoofd ritueel slachten van dieren te verbieden. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800 1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. Als u twittert, gebruik dan de hashtag standpunt. Dit is Radio 1. Lunch. Ja, na de Provinciale Statenverkiezingen in maart stonden de provincies voor een uitdaging... namelijk het vormen van de colleges van gedeputeerde staten. En ook in de provincies wordt dan gegrepen naar het wondermiddel uit de Haagse politiek... namelijk de formateur. In Brabant werd VVD-eerlid Hans Wiegel gevraagd om een college in elkaar te draaien. Dat lukte hem ook nog, met de SP erin ook, en de VVD dus. Uh, Lunch vraagt zich af, wat voor rol heeft zo'n zo provinciale formateur eigenlijk? Die vraag stellen we aan politicoloog André Krouwel. Goedemiddag. Goedemiddag. Eerst even, wat, wat doet die formateur eigenlijk? Is dat hetzelfde wat de formateur doet als hij het kabinet in elkaar gaat in Den Haag? Dat ligt er een beetje aan of er eerst een informateur is geweest... en of de partijen dus zelf al hebben besloten om tot college te komen. Want anders kan een formateur eigenlijk ook nog eerst een rol van een informateur hebben... door met verschillende partijen te praten... om te kijken welke partijen echt bij elkaar passen inhoudelijk het best. Of wat nog belangrijker is op lokaal niveau... dat je ook natuurlijk elkaar een beetje mag als team. Dus je moet niet alleen programma's matchen, maar ook vooral mensen op zo'n lokaal niveau. En de formateur is er dan eigenlijk voor om de poppetjes neer te zetten? Inhoud eerst. En de poppetjes bij die inhoud. Maar uh, soms word je geconfronteerd... met poppetjes die er al zijn. Die je niet op me weg krijgt ook. Uh, uh, en dan moet je dus zorgen dat het programma... daar dan bij aansluit. Dus het is vaak heel ingewikkeld op dat lokaal of regionaal niveau. Ja, want um, ik, ik begrijp dat dat dus... Uh, van oudsher was het een beetje zo dat die partijen dat onderling een beetje regelden... maar nu steeds vaker wordt er toch een formateur ingevlogen. Bijvoorbeeld Brabant dus inderdaad, waar Hans Wiegel werd gevraagd om dat te doen. Ja, eigenlijk zag je dat in de jaren zeventig altijd... de grootste partij gewoon een afspiegelingscollege volgde En dat uh, ja, de eerste getalsmatige meerderheid van partijen... Zeg maar, de grootste partijen bij elkaar, dan he, alle winnaars zeg maar bij elkaar gingen zitten... en dan het college vormden. En vanaf de jaren zeventig zie je dat, dat er steeds... Steeds meer programmcolleges gaan vormen. Dat is begonnen zeg maar in het, in, het, in, het, in het noorden met Max van den Berg in Groningen, die dan heel lekker de Partij van de Arbeid die gaat, ja, zeg maar het socialisme in de gemeente brengen. <laughs> en, en, en dan zie je dat coalitieakkoorden steeds normaler worden, dus echt programmcolleges in plaats van afspiegelingscolleges. En dat ja, dat zet, zet zich door totdat uiteindelijk in de jaren ja, zeg maar, tot. tot aan het begin van deze eeuw de helft van de gemeente al een collegeprogramma had. Maar de helft is ook nog niet, hè? dus dan werd er gewoon nog afspiegeling gedaan. Ja. Maar nu is het eigenlijk heel erg normaal. Ook ja, echt de programma colleges worden gevormd. En dus zie je dan dat dan een gewone formatie opkomt. En heb je dus een informateur of een formateur nodig. Ja, nou het voorbeeld wat we noemden is Brabant inderdaad. Hè? Waar Hans Wiegel dus werd ingeschakeld. En ja. die kwam met een opmerkelijk resultaat naar buiten. Even luisteren. Als u mij zou vragen, wat vond je nou in het begin ervan? Kan ik nu wel zeggen, want die is nou toch allemaal achter de rug? Ik was er meteen voor. Omdat de SP heeft laten zien dat ze besturen kan. Het is opvallend, want u staat niet bekend als de meest linkse VVD'er... dat onder uw leiding nou uitgerekend de SP gaat regeren. Kun je zien, hè. Kijk, ik was ook zelf van mening dat we dit moesten proberen. Mensen dachten eigenlijk... Juist toen Wiegel informateur werd van nou dat zal wel juist eerder naar rechts dan naar links gaan. Ja, dat hebben wij ook gedacht. Want de heer Wiegel staat bekend dat hij de PVV toch, he, toch echt een, een, een warm hart toedraagt. Zeg maar. Dat hij daar niet per se tegen is. Hij is ook niet tegen deze coalitie landelijk. Dus wij hadden goede hoop dat we uitgenodigd zouden worden. En ja, dat is gewoon de teleurstelling. Ja. Ja, dat laatste was uh, Mariette Vrijter, lid van de PVV-fractie... in de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Een, uh, ja, een beetje teleurgesteld natuurlijk dat zij uh, gepasseerd zijn. Um, want Wiegel heeft dus heel praktisch gekeken van wat werkte samen? Of was het er juist op gericht om die PVV daar buiten de uh, geëerst te houden? Nou, dat zou ik niet bij uitsluiten. Dat de VVD dacht, ja, dag, we gaan die, die PVV hier in Brabant... natuurlijk niet nu regeringsverantwoordelijkheid geven. Dat niet alleen... Uh, Het landelijke praten ze mee. Het ze eigenlijk feitelijk in de regering, alleen niet formeel. Maar gaan we ook nog laten zien dat ze kunnen besturen? Ja, dan krijgen we helemaal een concurrent erbij. Dus de, de VVD heel, heeft op zich heel weinig nut in natuurlijk... om de PVV een succesvolle partij te laten zijn. Immers, die partij komt voort uit de VVD en is echt een concurrent. De, de meeste uitwisseling tussen kiezers is tussen die twee partijen. Dus... Ja, ik denk dat Wiegel ook wel uh, heeft overwogen om... Uh, nou, in ieder geval misschien is dat lokaal die overweging opgekomen... en moest Wiegel dat gewoon uitvoeren. Ja, ja dan nog liever de SP hebben ze daar gedacht. bij de. Ja, wat, bij de he, wat, wat echt heel raar is natuurlijk als Wiegel een SP uh, in, in het... In, het, in, een, in een coalitie dat is natuurlijk. <laughs> ik ja. dacht dat ik iets van de Nederlandse politiek wist... maar ik ga daar nu sterk aan twijfelen. Nou ja, Pragmatisch, uh, dat kan. Uh, bedoel, uh, ja, we moeten zien hoe het daar uh, gaat gebeuren in Brabant. Uh, nog even naar die formateur, want daar ging het eigenlijk over. U hebt dat zelf ook gedaan, weliswaar ja. op lokaal niveau... want u was ja. de formateur van Almere. In 2006, hoor. Ja. Hoe, hoe ging dat eigenlijk? Hoe kwamen ze eigenlijk bij Utrecht? Dat uh, heb ik nooit uh, geweten. Ik weet wel, ik heb daar een aantal lezingen gegeven. En ik heb uh, over het algemeen een vrij grote mond over de lokale democratie. Dus het kan zijn dat ze dat is opgevallen. En ze hadden. Uh, eigenlijk wilden ze daar iets, iets anders doen, iets nieuws doen. En daar hebben ze mij voor gevraagd. Wat wij bijvoorbeeld hebben gedaan, is dat niet alle partijen hun eigen wethouders mochten leveren. Maar twee partijen leverden één wethouder. Waardoor je veel meer wat toen heette dualisering krijgt. Heeft veel meer een afstand tussen ja, zeg maar de raad en het bestuur, BMW. Dus die, die, die, die partijen werden vertegenwoordigd in één wethouder. Twee partijen, ja, één wethouder. Ja, het CDA en ChristenUnie gaven samen... Eén uh, wethouder. Uh, dat was toen ook... een wethouder van buiten, mevrouw Visser, die uit Groningen werd gehaald. En dat was ook het idee... we, we moeten daar een krachtig bestuur vormen. Met veel minder mensen. Er zaten zeven wethouders. Nou, dan kan je ook met zeven mensen ruzie krijgen, zeg ik altijd. Dus we, we wilden ook naar een... Eh, dat was mijn punt. Je moet daar een kleiner... een lean en mean team. Vier mensen is... meer dan genoeg om Almere te besturen. Dan gaan ze ook veel meer op hoofdlijnen zitten. Anders gaan ze veel te veel op die details zitten. Dat is, dat is een ramp. Dan gaan ze ook in elkaars vaarwater zitten. Dus je moet ook zorgen dat ze echt onderscheidende portefeuilles hebben. En niet allemaal stukjes verdelen, want ik krijg alleen maar ruzie mee. Uh, en ja, we wilden dus echt iets nieuws daar doen. En uh, ja, toen heeft, uh, ja, toen hebben de partijen daar bedacht... Dat, uh, dat ik dan wel gek genoeg was om dat uh, te doen. En, en dat was u, want die vond het ook wel een grappige ja. uitdaging. Ja, en, ze ook nog, en ze hebben ook nog vier jaar uitgezet. Ik wacht overigens nog steeds op dat etentje wat ik dan zou krijgen. <laughs> oh, je hebt voor niks gedaan ook? <laughs> nee, nee, ik ben, nee, want dat kan niet, want ik werk aan de universiteit... dus oh, ik moet hem wel netjes ja. uitkopen en uh, vrijnemen. Maar um, ik, uh, uh, uh, ik heb daar geld voor gekregen... Uh, en gewoon de, de uren die ik eraan heb besteed zijn gewoon netjes uitbetaald... Nou ja. omdat ik elders vrij neem. Maar ik was dus maar de nabeloft. Als ze uitzitten, dan zou ik een etentje krijgen. Nou... Ja. ja, dat moet nog komen. Nou, die, sommige beloften van politici, hè? Ja, ja precies. Zeg, hoe, hoe moeilijk is het dan? Want dan, dan heb je dus te maken met allemaal mensen die wat willen... en uh, ja. allemaal belangen op de achtergrond natuurlijk. Ja, je, soms. Uh, uh, ja, wij wilden echt helemaal vrij zijn in echt een nieuw team. En dat lukt dan niet. Omdat er altijd een paar mensen zijn die moeten dan... Ja, die zijn gewoon lokaal heel erg belangrijk. Die zijn voor die partij heel belangrijk. Die zijn het gezicht van die partij geweest. En die moeten dan terug. Dus je zit altijd met een paar uh, delen van de rekensom... die je niet meer kunt veranderen. Die zijn niet variabel meer. Daar zit je mee. Daar moet je mee werken. Um, en ja, dan probeer je een, een, een, een modus te vinden dat, hè, dat, dat, dat, dat dat kan. Dan wel door met portefeuilles te gaan schuiven, dan wel. Uh, door een andere verdeling van taken uh, uh, uh, te geven. En uh, ja, er was bijvoorbeeld de traditie in Almere om de burgemeester heel veel te laten doen. We hebben gezegd, nou, om al die wethouders echt een hele zware taak te geven, goed gescheiden portefeuilles, gaan we dat niet meer de burgemeester laten doen. Nou ja, dat, dat soort verschuivingen hmm. kun je nou. dan uh, krijgen. Um, er is nu wat commotie in Flevoland. Daar is Ed Nijpels gevraagd om um, de uh, formatie daar te leiden. En ja. uh, de PVV heeft daar nu vragen over gesteld in Flevoland, want die vinden dat hij uh, daar een terug... Te, die willen in ieder geval over de vergoeding die hij daar voor krijgt. Oh, krijgt hij zoveel dan? Nou, dat, dat weet ik niet, maar kennelijk uh, willen ze weten precies wat hij uh, wat daarvoor krijgt. Want, ja. uh, nou, wij... Dat zou ik ook gewoon willen weten, want dat mogen ze ook gewoon weten. Want dat komt uit de begroting van, uh, van de provincie. Ja. We hebben trouwens even wat, wat langs provincies gebeld. En de, dat leerde ons dat de, in de meeste provincies de formatuur geen geld krijgt zelfs. Oh. Maar goed, dat, dat is, zit misschien nog weer in dit woord van formateur. Als je dan alleen maar even nog wat, wat laatste kaarten moet schudden, zeg maar. Of als je die hele informatieperiode moet doen in je hebt nou, normale baan. Maar die formatie, eh, maar kijk, in die informatie zit je met partijen om te kijken wie bij elkaar past. En eh, waar, hoe eventueel een, een stabiel college gevormd zou worden. Ook met de interpersoonlijke verhouding. Maar als je helemaal gaat formeren, dan moet je echt het programma ook schrijven. Die formateurs schrijven een groot deel of zelfs het hele programma. Of schrijven het in ieder geval aan elkaar. Dus je moet echt, het was echt ook flink werk in Almere om al die programma's goed te kennen. Ik woon niet in Almere, dus ik moest dat allemaal mm. uh, opnieuw uh, leren en bekijken. En waar dan de compromissen zitten. Dus dat is niet zomaar uh, even wat je op twee achtermiddagen doet. Ik nee, dus uh, als je daar wat, wat voor krijgt, een vergoeding... dan is dat op zich niet zo gek, zegt ik, ik zou... Ja iemand, moet, ja, iemand moet zijn ander... Ik neem aan dat het geen werkeloze mensen zijn die dat doen. Ik neem aan dat het Nijpels een baan heeft. En ik neem aan dat zijn huidige werkgever... of als hij zelf zijn eigen werkgever is... hij ook gewoon betaald moet worden. Dus dat is logisch. Het is alleen natuurlijk wel de vraag of dat een reëel salaris is. Uh, eh, niet, niet zeg maar op het niveau van de bonussen die bankdirecteuren krijgen... Want dan zou ik ook als provincie wel even twee keer achter mijn oren krabben. Ja. Goed, we vroegen ons af wat voor rol heeft zo'n provinciale formateur nou eigenlijk. Nou, je hebt het eigenlijk tot achter de kom uitgelegd. Hartelijk dank daarvoor. André Krauwe, politicoloog. Het Radio Dagboek. Deze week met... Paul Groot. Want deze week gaat de musical Spamlot van Monty Python première En daarin speel ik een rol... Ja, in een interview vertelde Paul Groot onlangs dat hij een tijd bij een psychiater is geweest... omdat hij niet lekker in zijn vel zat. Door die gesprekken voelt het alsof er bij hem een angel is uitgehaald. Maar wat bedoelt hij daar nou eigenlijk mee? Wat is er nou eigenlijk veranderd dan? In het derde deel van zijn radiodagboek doet Paul Groot een poging om dat uit te leggen. We treffen hem in zijn kleedkamer vlak voor de try-out van gisteravond. Doe het ook weer als het aankomt of zo, snap je? Dat is veel ja. anders aan het labmiddelen. Het zegt mij hier nu aan met een raar kousje op mijn kop en allemaal spelden in mijn haar... En... Twee microfoons op mijn wang geplakt en een veel te wijd uh, opengeknipt t-shirt zodat het niet boven mijn middeleeuwse kleren uitkomt. En verder ben ik uh, de voor een deel afgezweten make-up van vanmiddag een beetje aan het oplappen. Ik heb absoluut zin in dat er nu eindelijk publiek bij komt. Dat gaat gewoon ook je timing heel erg dicteren. En uh, soms wordt er nu gediscussieerd over pauzes die, die we niet mogen nemen. Van ik denk, die heb je nodig. En dan gaan we nu misschien wel horen dat daar gewoon een publieksreactie komt... waardoor die pauze vanzelf valt. Daar hoop ik heel erg op, dat ik gelijk heb. Ja. <laughs> Als ik zeg de, de Angel is eruit, dan bedoel ik dat er een soort uh, bewijsdrang uh, minder is geworden. Ik oh, nam die truc dan weg? Ja, uh, uh, twee jaar gesprekken. <laughs> ja, dat, dat vind ik, ja, dat is wel te ingewikkeld om dat uit te leggen. Denk ik hoor, ja. In het begin denk je nog... Uh, ja, dat je, dat je uh, indruk moet maken. Dat je mensen moet overtuigen dat je iets kan. Dat je bestaansrecht hebt, zeg maar. En dat is een beetje minder geworden. Dus dat, um, om die reden zal ik niet meer zomaar alles aanpakken of zo. Wat ik in het begin wel deed. Ik zei eigenlijk gewoon bijna geen nee tegen projecten. Want ik dacht, ja, ik uh, ben blij dat ze me hebben willen... En nu denk ik, ben ik er wel iets selectiever in geworden. Deze wereld waarin ik werk is natuurlijk heel competitief. En voor jou uh, zo niet tien dan toch wel honderd anderen. Dus je moet uh, je profileren. En dat uh, daar kan bij horen dat je soms wat leuker en levendiger... en uh, out, meer outgoing moet zijn dan je kan opbrengen... of dan, dan, dan je eigen gevoel is, zeg maar. Je, je, moet, je kan jezelf een beetje forceren, maar je moet, je moet eigenlijk gewoon wat authentieker blijven, is de bedoeling, denk ik. Maar ik vind het eigenlijk geen fijn onderwerp om het over te hebben, zoals je merkt. Daar heb ik twee jaar uh, gesprekken over gehad, dus dat kan ik niet zomaar even samenvatten. Zoek de graal, zoek... Oh shit, het zal wel. Ja, dat is, ze zijn even volgens mij aan het kijken. Die, die handeling daar in dat nummer was wel niet goed. Kijk dus, uh, Gaan we die graal nu doen? Finland, Finland, Finland, Finland. Finland, Finland, Finland. Oh, ik dacht dat ze... Uh... Dat we hebben voor de graal koortjes. Alleen de koortjes? Ja. Oké, okay, dus deze is los, dat laat hem eigenlijk... Ben je niet? <coughs> <coughs> <coughs> oh, ja. Met het zingen heb ik er uh, niet zo last van. Maar voor de zekerheid uh... doe ik niet met hoge gies. Ik ga niet... Uh... Nee, dat, dat doe ik even niet nog. Nee, het, ik ben al volop. Uh, nee, zijn aan het slikken en zo. Je, je gaat op een andere manier kijken naar uh, hoe je functioneert in het leven. En hoe je daar uh, sommige dingen misschien te belangrijk hebt gemaakt. En dat. Waar je gewoon. Uh, of voortaan misschien andere keuzes moet maken of uh, zoiets. Maar in elk geval, ik, ik, ik heb, voel minder de drang om, uh, om mezelf uh, in bochten te wringen... Om, om, om, uh, om het andere naar de zin te maken. Dat is misschien een beetje... dat ik gewoon iets meer kan denken, ja, uh, take it or leave it. Dit ben ik en uh, daar doe je het maar mee. Dan is het maar niet wat jij ervan gehoopt had, dat een beetje... Ja, Paul Groot is een radiodagboek gemaakt door Maarten Bleumens. Terugluisteren kan via lunch.ncv.nl slash radiodagboek. Het is goed om onverdovend ritueel slachten van dieren te verbieden. Dat is onze stelling zometeen in stand.nl. U mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. Uh, dat doen we zometeen. Eerst is hier Martijn van Beek. Radio 1, het NOS-journaal.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 Hij verzocht de rechtbank om Den Janjoek geen celstraf op te leggen... omdat de hoogbejaarde man al jaren gevangen heeft gezeten. En dat is het nieuws op dit moment. ANWB verkeersinformatie. Op de A13 naar Rotterdam staat tussen Delft-Zuid en Berko en Roderijs... 2 kilometer file. En in het zuiden van Limburg zijn er werkzaamheden op de A76... de weg tussen Heerlen en de grens met België. Daarom staat er bij de grensovergang in beide richtingen drie kilometer. Dit is Radio 1. NCRV, stand.nl. Jurgen van den Berg. De Tweede Kamer sprak vanmorgen over een initiatiefwetsvoorstel... van Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. Dat ging over het onverdoofde ritueel slachten van dieren. Het wetsvoorstel beoogt dat de algemene regel... die verdoofd slachten voorschrijft, algemeen zal worden nageleefd... opdat voldaan wordt aan de wettelijke eis. Dat elk vermijdbaar opwinding of pijn, of elk vermijdbaar lijden, moet worden vermeden. En het leed bij onbedwelmd slachten is onaanvaardbaar volgens de wetenschap... en ontbeert daarnaast terecht maatschappelijk en politiek draagvlak. Het wetsvoorstel beoogt eenvoudig alle vormen van slachten... zonder onderscheid hieronder te laten vallen. Nou, u hoort het, Marianne Thieme wil het onverdoofd slachten van dieren... om wat voor reden dan ook verbieden. Maar dat is wel tegen het zere been van gelovige joden en moslims. Die claimen hun recht op vrijheid van godsdienst... met de daarbij behorende rituelen. Dus ook het onverdoofd slachten. Thieme lijkt trouwens wel een meerderheid voor haar voorstel te hebben. Ik praat erover met Esmee Wiegman. Die is Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Dag mevrouw Wiegman, goedemiddag. Goedemiddag. We beginnen in standpunten al altijd met drie keuzes. Mag u helemaal ja of nee op zeggen? Daar komen ze. Marianne Thieme bedrijft symboolpolitiek. Eh, uh, nee. De regels voor onverdoofd ritueel slachten zijn helemaal van deze tijd. Eh. Uh, uh, is lastig. Nee, ja. Nee, ja. Uh, nou, dat kan ook. Ik vind. <laughs> ik vind dieren die pijn lijden zielig. Ja? Ja. Daar kan je het eigenlijk niet mee oneens zijn. Hè? Um, goed, nou, de, de stelling dus, die is duidelijk. Het is goed om onverdoofde ritueel slachten van dieren te verbieden. En u mag uh, als luisteraar zeggen of u daarmee eens bent of mee oneens. Dat kan door te sms'en naar 7070, kost wel 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U mag ook stemmen op onze website, www.stand.nl. En als u twittert, en dat doen best veel mensen, dan gebruikt u de hashtag standpunt. Uh, mevrouw Wiegman, ik leg de stelling ook aan u voor. Het is goed om onverdoofde ritueel slachten van dieren te verbieden. Eens of oneens? Oneens. En waarom? <kijkt> nou goed, laten we vooropstellen dat ik een groot voorstander van ben... om, om dierenwelzijn te bevorderen. Maar ik vind dat het, uh, het voorstel om onverdoofd ritueel slachten... Uh, om dat uh, te verbieden... Ja, dat vind ik wel uh, in strijd met uh, de godsdienstvrijheid... waar ik uh, ook ontzettend veel aan hecht. Ja. Maar u zegt van, uh, ik ben, ik ben uh, voor meer dierenwelzijn, hoe meer hoe beter. Maar een wettelijk verbod gaat dus te ver. Maar wat, wat dan? Hoe moet dan deze kwestie opgelost worden in uw ogen? Nou, ik denk dat er op heel veel manieren uh, dierenwelzijn verder bevorderd kan worden... Ik vind dat je allereerst kunt kijken... dat je misschien het aantal dieren wat onverdoofd ritueel wordt geslacht... dat je dat misschien kunt terugbrengen. En dat je eh, in principe zegt, eh, we gaan uit van verdoofde slacht. Maar dat we voor eh, een bepaalde groep, namelijk mensen... Echt met een hele diepe geloofsovertuiging die zegt... dit past niet binnen onze geloofsovertuiging... dat we daarvoor die onverdoofde slacht nog mogelijk maken. En dat we dan zeggen van, en die slacht... Ja, dat zal echt volgens hele strenge randvoorwaarden moeten plaatsvinden waarbij dat dierenwelzijn nog verder verbeterd kan worden. Ja. Maar u zegt dus eigenlijk van, ik, ik wil naar een soort compromis, een beetje mag het... en dat zou dan gelden voor die groepen uh, Joodse mensen in Amsterdam. Ik geloof 2000 zijn dat er, hè? Het gaat om een hele beperkte groep. Ja, en, en ik geloof om 2000 dieren per, per jaar? Um, ja, daar, daar lopen de, de discussies nog wel wat overheen. Maar als het gaat om van hoeveel dieren worden er in totaliteit geslacht in, uh, in Nederland. Uh, ten opzichte van hoeveel dieren worden er ritueel geslacht. En dan onverdoofd ritueel geslacht. Ja, dat, dat zijn echt enorme verschillen. Mm. Dus het gaat maar om een heel klein percentage van, uh, van het aantal slachtingen ja. wat uh, uh, onverdoofd plaatsvindt. Vanmorgen is dat debat geweest. U bent intussen natuurlijk deskundig op dit, op dit vlak. Want dat is natuurlijk een vraag die ook veel mensen hebben. Het gaat nu vooral over die over de Joodse gemeenschappen in Amsterdam... die zich nu ook roert, die, die dit echt vreselijk vindt... als dit door zou gaan. Um, hoe zit dat dan met die, met die halal-slachting? Want daar, daar gebeurt het toch ook dat dieren ritueel worden geslacht? Ja, daar is ook een groep die, die hecht aan, aan het behoud... van onverdoofde rituele slacht. Maar ook een grote groep binnen de islamitische gemeenschap zegt... Uh, verdoofde slacht is voor ons uh, ook acceptabel. En die is ook graag bereid om daar verder over te praten... om, om die mogelijkheden in Nederland uit te breiden. Ja, dus daar hebben ze... eigenlijk Eigenlijk zou je kunnen zeggen, heel, heel cru, een beetje water bij de wijn gedaan. Nou, dat verdoven, dat, dat, daar hebben we niet zo'n probleem mee. En, en, en dus is eigenlijk die hele discussie daar niet aan de orde. Nou, ik geloof niet dat het te maken heeft met water uh, bij de wijn, uh, voegen. maar dat het veel meer gaat om verschillen uh, ja, binnen een godsdienst. Uh, nou, dat, dat zie je denk ik in elke godsdienst terug. Mm. In het jodendom, uh, in de islam, maar ook binnen het christendom. Ja. U hebt mevrouw Tieme natuurlijk gehoord, uh, vanmorgen uitgebreid... Ja, die, die daar met haar valt niet te praten over, die, uh, over, die, uh, over dat compromis. Nou, um, er viel goed te discussiëren vandaag, uh, dat, dat kan ik wel zeggen. Maar dat je wel zegt, um, als het uiteindelijk gaat om die afweging... van dierenwelzijn ten opzichte van het grondrecht van godsdienstvrijheid... Ja, dan kan ik alleen maar constateren dat ik daarin een hele andere keuze maak uh, dan mevrouw als ja. um, Stel dat dit doorgaat, wat je natuurlijk krijgt is dat dan dat vlees gewoon vanuit het buitenland naar hier komt. Dus in, in, in die zin los je het probleem natuurlijk niet op. Ja, en ik vond ook wel dat het erg makkelijk uh, uh, dat ook werd afgedaan. Nou ja, goed, je kunt zeggen, je moet, je moet ergens beginnen. Wij als Nederland vinden het ook wel goed om daarmee voorop te lopen. Ja, kijk, het, het moet ook niet het argument zijn. Maar ik vind het wel heel wezenlijk. Op het moment dat je zegt we hechten heel sterk aan dierenwelzijn, dat vinden we ontzettend belangrijk. En uh, we stellen daarom ook zo'n rigoureuze wet voor om dat maar heel makkelijk voor lief te nemen van... nou, wij hebben bij deze wet, en daar zijn we trots op. Uh, en, uh, en we zien gewoon, we kijken toe hoe allerlei vlees uh, wordt geïmporteerd... waar we helemaal niks over te zeggen hebben. Uh, als het gaat om dierenwelzijnseisen, ja, dat vind ik dan echt kortzichtig. Dus je had het ook sterker gevonden als ze hadden gepleit voor een, voor een importverbod? Ja, iets dergelijks en uh, zwaar Europees aanzetten en, en dat soort dingen. Maar ja, daar is dus geen sprake van. Uh, Ronnie IJzerman van de Joodse Orthodoxe Gemeenschap... zat gisteren aan tafel bij Pauw en Witteman... en uh, noemde het symboolpolitiek. Uh, ik legde u dat net voor in die keuzes en toen zei u toch nee. Nee, kijk, um, ja goed, wat is symboolpolitiek? Um, ik ga ervan uit dat uh, mevrouw Thieme dit wetsvoorstel... vanuit een hele diepe overtuiging uh, verdedigt. En dat respecteer ik. Um, maar goed... Uh, ik, ik vind wel, als het gaat om, om de hele uitvoering... en uh, je hebt dan dierenwelzijn uh, zo op het oog... Ja, dan, dan vind ik het risico van symboolpolitiek ook wel erg groot. Hmm. Uh, het probleem hierbij is ook een beetje... Uh, ik ben echt een leken, en ik zit van de, van de zijkant allemaal een beetje te kijken... en ik vind het allemaal heel interessant ook. Ik, ik leer ook dingen daaruit. Uh, maar dat er heel erg met cijfers gegogeld wordt. En, uh, of gegogeld, in ieder geval er worden de, de, de voorstanders dragen cijfers aan... en de tegenstanders ook. Uh, er wordt met onderzoeken geschermd. Ja, uh, het lijkt me dat de waarheid ergens in het midden ligt ook. Ja, goed, die, die cijfers, daar werd ik vandaag ook niet echt veel wijzer van. Eh, ik had eigenlijk gehoopt dat staatssecretaris Bleker... daar meer eh, helderheid over zou kunnen geven. Maar dat gebeurde niet. Maar goed, dan denk ik nog, laat die cijfers dan een beetje rusten. En, en laat gewoon op je inwerken, waar gaat het om? Het gaat om een hele kleine gemeenschap in Nederland... die hecht aan onverdoofde rituele slacht. Omdat ze zeggen, ja dit, dit hoort bij onze godsdienst... en eh, dit past ook binnen de godsdienstvrijheid. Dit hebben we echt nodig voor onze geloofsbeleving. En dat dan de vraag is, gunnen we zo'n kleine minderheid, die ruimte. Ik denk dat het een heel mooi iets is... vanuit onze joods-christelijke traditie. En de manier waarop we al eeuwenlang in, in Nederland... heel tolerant omgaan met, met religieuze minderheden. Hechten we daar zo sterk aan? En, um, of zeggen we dan toch... Uh, we gaan verder met een heel getallen circus. En uh, ja. we laten ja, toch... Um, ook wel wat omstreden, opvatting ja. over dierenwelzijn prevaleren. Maar ja, goed, tegelijkertijd, uh, bedoel, en u, u weet dat als politica als de, als de beste, denk ik... Bedoel, die cijfers die worden wel vaker natuurlijk aangehaald uh, in, in de Kamer als het ergens over gaat. Dus ik kan me toch ook heel goed voorstellen dat je baseert op onderzoeken... en dan komt dat beruchte, beroemde Wageningen-rapport aan de bod. Nou ja, daar staan een aantal dingen in waarvan je dan denkt... Van, nou, uh, inderdaad, d daar baseert de Partij voor de Dieren zich ook op. En die zijn daar ook voor opgericht toch, om daar tegen in, in te geweer te komen. Ja, nou, ik, ik zou het ook een geweldige uitkomst uh, vinden als er meer cijfers bekend worden. Maar het gaat me wel heel erg om het principe. Het gaat hier om een hele kleine minderheid. Ik zie ook mogelijkheden om het aantal uh, uh, onverdoofde rituele slachtingen... om die terug te brengen. Uh, maar ga nou gewoon eens uit van het principe... dat je onverdoofde rituele slacht uh, gewoon behouden uh, laat... voor deze kleine minderheidsgroep. Dat, dat kan toch niet te veel gevraagd zijn? Uh, we hebben even gebeld met dierenethicus Frans Stafleu. Hij vindt dat godsdienstvrijheid in onze maatschappij zo ver gaat... totdat anderen worden geschaad. En onder anderen verstaat hij dan ook dieren. En hij zegt dus ook als dat het geval is, en dat is zo volgens hem... dan, uh, dan is zo'n verbod op zijn plaats. Ja, dat, dat vond ik ook wat merkwaardig... hoe dat vandaag ook in het debat door elkaar liep... van uh, wat schaadt anderen. En um, dan vind ik wel dat we goed in het oog moeten houden... dat um, uh, het onderscheid tussen mens en dier... En, en niet dat we daarmee zeggen dat het dier is onbelangrijk maar er is wel onderscheid tussen mensen en dieren... en recht voor mensen en recht voor dieren. En ik vind dat mensen een hele belangrijke verantwoordelijkheid hebben... in de zorg voor dieren. Maar als het gaat om, als het, gaat om het principe van schaad je anderen... En dan vind ik wel dat we moeten opletten of we het over mensen of over dieren hebben. En, uh, en dat je dat niet op één lijn stelt. Mm. En uh, uw collega van de PVV, Dion Graus, die, uh, die zei van... Ja, het is toch niet zo gek uh, dat regels van uh, een religie, religie... regelmatig worden getoetst aan de huidige tijdsgeest. En hij komt dan met het, uh, het stenigen. Hij zegt dat was ook een ritueel en dat doen we tegenwoordig ook al niet meer. Ja, nou goed, ik, ik moet zeggen dat ik, uh, dat ik heel erg veel moeite heb toch wel met, uh, met de opstelling van de PVV. De PVV uh, die zegt altijd, uh, wij houden de Joods-christelijke traditie hoog. Ja. Maar als het erop aankomt van hoeveel ruimte geef je dan uiteindelijk aan, aan de Joodse gemeenschap in Nederland... Ja, dan, uh, dan geeft de PVV niet thuis. En om dan met dit soort vergelijkingen te komen, hè, dan even opletten, hebben we het over dieren of over mensen... En hoe zit het met die godsdienstvrijheid... En hoe verre zijn dingen ook echt gerelateerd aan die godsdienstvrijheid? En, en de geloofsbeleving van mensen? Ja, dan moet je geen appels met peren gaan vergelijken. Maar, u, u zei het al van. Eh, namens de ChristenUnie, hè, christelijke partij, eh, is het logisch dat wij, eh, laten we zeggen, in dit geval aan de kant van de Joodse gemeenschap staan, bent u ook bang dat? Laten we zeggen het christelijk geloof op allerlei manieren... dan straks aan banden wordt gelegd. Nou, voor de helderheid, waar ik als, als christenpolitica sta... ik sta voor godsdienstvrijheid. En uh, dat doe ik op alle mogelijke momenten, op alle mogelijke manieren. En op dit moment komt het heel nauw aan... Uh, op hoe het uitpakt voor de Joodse gemeenschap. Ja. Um, dus laat ik dat wel gewoon heel helder stellen. En, en dat is in het geding. En het gaat nu niet eventjes toch uh, om mijn belang als christen... en die ik dan uh, op deze manier maar even uh, wat uh, op de achtergrond moet gaan verdedigen. Nee. Ik lees u nog een paar reacties voor van mensen die hebben gereageerd uh, op onze site... En, en ook iemand via Twitter. Hier zegt iemand... Geen geloof is zo flexibel als het Joodse. Ook dit is gewoon een kleine aanpassing. Niet essentieel voor het geloof als zodanig. Ja, mijn opmerking. Uh, dat is uh, Het treedt niet in de geloofsbeleving van anderen dat gebeurde vandaag op een gegeven moment ook wel eventjes in het debat... dat ik op een gegeven moment ook tegen mevrouw Thieme zei... van ja, wij gaan toch niet op dit moment met elkaar bepalen... dat de wetten van Mozes achterhaald zijn. Het is nou juist gewoon aan gelovigen om zelf ook die, die ruimte te zoeken... in de manier waarop ze hun geloof beleven. Ja. En hier zegt iemand via Twitter... als blijkt dat dieren bij rituele slag meer lijden... dan wil ik inbrengen dat dieren niet gelovig zijn. Hmm, dat, is een, uh, dat is een hele diepe. Maar goed, laten we nog maar even houden ook op het onderscheid tussen mens en dieren. Verantwoordelijkheid van mensen. En absoluut uh, dat dierenwelzijn, dat is een belangrijke verantwoordelijkheid. En daar zie ik ook echt mogelijkheden toe om die verder te verbeteren. Ja. We gaan kijken wat onze luisteraars vinden. U blijft meeluisteren, dan kom ik zo bij u terug om die reacties door te nemen. De stelling dus, het is goed om onverdoofde ritueel slachten van dieren te verbieden. En dan gaan we even gelijk verversen, want dan hebben we echt de laatste cijfers. Um, in ieder geval is er door ruim 1500 mensen gestemd, bijna 1600 zie ik. 78% is het eens, 22% is het oneens. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, u spreekt met Van Dijk Amsterdam. Um, ik vind dat als Marianne Thieme echt van dieren houdt... en echt voor het dierenwelzijn is dan zou zij de Joodse manier van slachten verplicht moeten stellen voor elke slacht. Want er is geen diervriendelijke manier dan de Joodse manier van slachten. Er is één misverstand en dat is dat onverdoofd, dat dat ook pijnlijk zou zijn. Verdoofd is vaak pijnlijker. Tussen de 19 en 23 procent van de verdovingen mislukt. Er is stress bij de dieren, ze worden massaal geslacht. Bij de Joodse slacht mm -hmm. is er één halssnede, waardoor het direct in de halsslag aderen. De dier is gelijk buiten bewustzijn. Maar meneer, ik moet u onderbreken, geslacht. ik moet u toch onderbreken... Want... Want dit is inderdaad de hele kwestie waar we het net ook over hadden. Want ik heb gisteravond hele andere cijfers gehoord. Ik heb gehoord dat, uh, dat als het misgaat uh, bij die eenmalige uh, doorsnijden. dat het dan soms vier minuten duurt dat het beest daar nog aan leidt. Dat staat dan in dat Wageningen rapport. En dat wordt dus betwist door de Joodse gemeenschap. Dus wie daar gelijk heeft, ik weet het ook niet. maar, nee, maar meneer, dat Wageningen rapport dat gaat helemaal niet over de Joodse manier van slachten. Dan heb ik dat Wageningen rapport niet gelezen. En ik heb het door en door bestudeerd. Ik ken het boek. U mag me overhoren. Oké. Okay, nou goed, het is goed dat u dit inbrengt. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag met Geddaf Spaander. Uh, ik ben het eens met de stelling. Ik vind dat de vrijheid van godsdienst niet ten koste mag gaan van dierenwelzijn. Ja? Ja? Oké. Okay. En daar wilt u bij laten? Uh, nee, ik wil nog even. Ik, ik kan me voorstellen dat ooit de reden voor deze manier van slachten, dus uh, voor het ontstaan van het ritueel, is geweest. Dat dat toen de meest pijnloze manier was, in plaats van doodslaan om maar wat te noemen. Mm -hmm. Maar ja, we zijn inmiddels, wat de islam betreft, 1400 jaar verder... en wat het jodendom betreft nog veel langer. Is dat nog veel langer geleden dat het ontstaan is? En er, zijn, er is gewoon een diervriendelijke methode vandaag de dag. En het zou de gelovigen erg sieren om zo'n ritueel aan te passen... als er een diervriendelijke methode bedacht ja, is. Ja, goed, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, hallo? Ja, zeg maar. Ja, goeiedag. Ik ben met Cynthia Kolen uit Hedam... Um, ik ben het oneens met de stelling, want ik vind hem nog hypocriet. Want? En los van het geloof, het uh, onverdoofd kastreren van varkens, dat mag wel. Uh, anders dan zou een kilo kiloklaal niet mogelijk zijn. Flappen in de oren schieten van, uh, met, van meer dan een uh, centimeter doorsnee, dat, daar wordt ook niet tegen geprotesteerd want dat is veilig voor de herkomst van het beest. En... U, u vindt het wel degelijk symboolpolitiek? Dus ja, er zijn wel andere uh, terreinen waar je dan nog uh, veel meer uh, uh, aan kan doen. Ja, zeker. Ja. Da was... Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met van dijk. Zeg maar. Als wetenschappelijk onomstotelijk vaststaat dat dieren gedurende minuten lang leiden... zowel lichamelijk als geestelijk, door middel van extreme stress. dan dient men zich zo langzamerhand af te vragen of de mensen in het algemeen. die pretendeert de meeste intelligente levensvormen op aarde te zijn. en in het bijzonder diegenen die vanuit een geloofsovertuiging. het ritueel slachten zonder verdoving blijven verdedigen. Uh, hun belang in deze. Uh, zelf niet dienen toe te moeten blijven prevaleren ten opzichte van het dierenbelang. Aangezien wij niet meer in deze tijd leven waarbij uh, wij geen informatie hebben betreffende wetenschappelijke informatie en dergelijke, uh, zoals eeuwen geleden het geval was, uh, dient het dierenbelang in deze ten alle tijde uh, geprefereerd te worden ten opzichte van een geloofsovertuiging. Uh, u, u bent het dus eens met de stelling? Volledig eens met de stelling en los daarvan. De, de dame, met alle respect voor deze mevrouw, haar geloofsovertuiging overtuiging is hypocriet. Hoe kan zij in eerste instantie aangeven dat onverdoofd slachten niet van deze tijd is? Daarop heeft ze geantwoord, zowel ja als zowel nee. Dat is een beetje indekken met betrekking tot haar eigen principes. Mm. En zij vindt dat dieren die pijn lijden, dat, hè, dat zegt ze zelf, zij vindt dat zielig. Nou, hoe, kan je, hoe hypocriet kan je nu zijn? Oké, okay, dank u. In... Ik ga u ja, onderbreken, want we gaan door naar de volgende. Dank u wel, bellen. Stand.nl, Goedemiddag. Hallo, met mijn school. Dag. Nou, ik zeg het niet zo vaak, maar ik vind dat iedereen... Die dat wil verbieden. De Jode manier van slachten. Die weet er niks van. Als je op het slachthuis komt. Je moet eens kijken hoe een, Jood, een Joodse rabbi dat slacht. Ik kan u één ding zeggen. Dat dier voelt helemaal niks. En als je ziet de stress. En alles. Voor hoe die andere dieren lijden. Dat is een wereld van verschil. Er zijn vele. En ga maar eens googlen. Op de Engelse veterinaire de dienst. En alles. Die hebben wetenschappelijk onderzocht. De Jode manier van slachten. Is pijnloos. Heeft het dier helemaal geen last van. Ik denk dat mevrouw Thieme bepaalt. De instelling of emoties heeft en de nuance uit het oog is verloren. Want deze manier is werkelijk de, echt de beste manier voor de dieren. Goed zo, dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met uh, Kuipers. Ik uh, ben het uh, helemaal eens met de stelling. En waarom? En wel, en wel hierom. Uh, het zijn allemaal uh, binnengeslopen, uh, binnengeslopen regeltjes... en uh, binnengeslopen zoals nooit in Nederland bepaald... Uh, ik heb het uh, toevallig bij een slager, bij mij in de buurt gebeurt het ook, uh, waar, waar, op, uh, waar de moslims uh, slachten. Ja. Het is... Het is gruwelijk om te zien, als die mensen ik, en daarom ben ik het ook duizend procent eens, dat het verboden wordt, mensen die, die het niet mee eens zijn die, uh, en die deze regels die, die uh, binnengeslopen zijn door met een bepaalde, uh, bepaalde mensen en met een geloof binnengekomen in Nederland die, uh, die doen dat maar in hun eigen land, Maar het, ja. het is echt maar, gruwelijk om te zien. Nee, maar goed, dat, dat is dus, want ik bedoel, we, we, we, we, geloof, ons hele uh, leven is gebaseerd op de joost-christelijke traditie, dus bedoel dat, dat, dat kunt u niet zeggen, uh, het geldt misschien wel voor, voor bepaalde moslims, maar niet voor, uh, voor dat gedeelte in ieder geval. Nou, ik vind, ik ik vind, uh, ik vind. Uh, of het nu. En als ik het mag zeggen, uh, moet gewoon het hele slachten. Uh en het vlees, zoals het op het moment... en wat die ene meneer ook zei met die kielknallers... ik vind dat uh, niet alleen dit slachten, maar ook het verdoofslachten... gewoon eens uh, in Nederland onder de loep moet worden genomen. Want ik denk, of het nu verdoofd of onverdoofd slachten is... ik denk hm. dat er uh, op beide manieren gewoon helemaal niks van klopt. Eet u helemaal geen vlees? Uh, ik eet wel vlees... Maar ik wil, uh, ik wil zeker weten dat ik uh, ik, ik koop, uh, koop vlees bij een uh, bij een keurslager. Ik wil van tevoren. Wil ik zeker weten dat het een uh, koe uh, uit Nederland is. Uh -huh. En absoluut geen Braziliaans. Nee. Of IJs-run Runvlees. Want dat, dat is allemaal, allemaal. Mensen die moeten ze, als, als de mensen hier echt af willen van dit, van deze van dit wat wat we nu uh, vandaag weer gelukkig bij stand kunnen lennen aan de orde stellen, moeten ze allemaal stoppen met die met die kiloknallers ja, te kopen okay. en allemaal gewoon verzonlijk weer betalen voor het vlees. Krijg, uh, is alleen maar te goede van het dier. Goed zo, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Niet afschaffen hoort bij Joodse religie. Zo'n drukte over dieren, zullen we ook het vissen afschaffen? Zo'n haakje in de bek lijkt me ook niet pijnloos. We maken ons druk om dieren. Wat denkt u van de vele abortussen? Een mensje in wording, zouden deze kleine wezentjes geen pijn voelen? Mm -hmm. Dit wilde ik even zeggen. Goed, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Um, ik ben het oneens met de stelling. En ik vind eigenlijk dat wij Nederlanders een beetje hypocriet zijn. Want wat betekent onnodig lijden. Kijk, als we bedwelmd vlees eten, omdat we een lekker stukje biefstuk van genieten. Dat dier lijkt ook, pin door het hoofd en noem maar op. Maar het is een kwestie van percentage. Dat is ook nog ter discussie, maar goed. Stel dat inderdaad die ook de slag bijvoorbeeld, of de tweede slag, meer pijn heeft. Het is een kwestie van meer. Maar hoe dan ook, er is pijn. Dus als het om godsdienst gaat, dat is wet. Maar als wij Nederlanders gewoon een lekker stukje biefstuk willen eten. Nou, dan, dan, dan mag er een. Dan eigenlijk... Ja, waarom niet? Dan mag er fractie pijn zijn, zegt u. Nou, fractie. Eh, bij bedwelmde bij, bij, slachten is er meer dan een fractie pijn. Hmm. Nee, maar goed, u, u, u gaf aan dat, dat daar inderdaad uh, mogelijk verschil tussen zit. Dus, maar dus dat, dat het bij, in beide gevallen zo is dat er pijn wordt geleden. Goed, en, dan ook, er is pijn. Maar dus wij Nederlanders vinden allemaal geweldig dat we lekker biefstukje eten. Dus dan is de pijn geoorloofd. Dan is het, ja, waarom niet? Maar als het gaat om iemands godsdienst, dan is het oude wet. Ja. Goed zo, dan dank, we maar afschatten. dank voor het bellen, meneer. Uh, dat zeggen we tegen iedereen, want uh, er werd veel gebeld vandaag, mevrouw Wiegman. Het leeft enorm bij uh, mensen, zowel bij voor- als tegenstanders kennelijk. Ja, dat is dat, uh, dat mooi om te merken. Het viel me ook op: hè, van, laten we ook niet alleen maar kijken naar uh, de onverdoofde rituele slacht, maar uh, laten we ook die hele slacht, uh, slachterij eens ook ter discussie stellen en tegen het licht houden. Nou, die breedte is denk ik wel goed. Wat me ook opviel, dat was uh, ja, wel voorzorg over hypocrisie. En die zou ook bij mij opgemerkt ja, zijn. Dat kwam ook bij u terug, hè? Ja, ja klopt. Nee, mijn, mijn ja-nee-opmerking aan het begin van de uitzending uh, dat had ermee te maken. Kijk, wat, wat, wat nieuw is in deze tijd, dat is die enorme grootschalige industriële slacht. En allerlei uh, nieuwe ontwikkelingen en technieken die worden toegepast. Maar wat ook nog steeds helemaal van deze tijd is, dat is dat je een geloof aanhangt die al eeuwen oud is. En uh, ik vind uh, die twee dingen, uh, daar zul je rekening mee moeten houden. En dat heeft niks te maken met hypocrisie, maar hoe geef je het allebei in plek? Nou maar goed, wat mensen natuurlijk niet begrijpen is. Want kijk, die regels zijn uh, heel veel jaren geleden ooit uh, gemaakt. omdat er op dat moment niks anders voorhanden was. Intussen is dat. Ja, is, is daar een hele hoop gebeurd op dat punt. En, en de vraag is, wat moet je je dan nog steeds aan die oude regels vasthouden? Ja, maar goed, ik, wat ons wel te denken moet geven... Um, besef dat er al 400 jaar tijd, uh, 400 jaar lang... is er ruimte voor uh, de Joodse rituele slacht. En, um, en dat is iets om tot je door te laten dringen. En zeker ook als je dan ons beseft... het enige moment waarop dat verboden is in onze geschiedenis... dat is gedurende de Tweede Wereldoorlog geweest. Mm -hmm. Nou, laat dat maar gewoon eens even op je inwerken... Ja. van wat dat zegt over vrijheid en over tolerantie. Um, ja, en dat je verder wel kijkt van hoe kun je dierenwelzijn verbeteren. Uh, dat vond ik het heel mooi ook wat uh, een van de bellers zei ook over de waarde van uh, de Joodse uh, rituele slacht. Die is ontzettend diervriendelijk, er zijn ook hele strenge eisen. En uh, hele strenge maatregelen worden toegepast. En ik zou het eerder idee vinden om tegen de islamitische uh, rituele slachters uh, te zeggen. pas deze zorgvuldigheidseisen toe. En dat je op die manier uh, het dierenwelzijn verbetert. Ja, en dan hebt u het dus over het gedeelte van de uh, islamitische slachters. die dus niet die verdoving gebruiken? Uh, ja, klopt, want ja. Een, een groot deel gebruikt ook wel die verdoving. Ja. Um, ik, ik begrijp nu dat uit het debat van vanochtend is gekomen... dat er een, een, nog een soort van uh, uh, conferentie komt. Of althans een ronde tafelgesprek... waarbij iedereen nog eens een keer zijn zegje kan doen. Ja, daar heb ik gisteren om gevraagd, ook in de Kamer. Want wat is gebleken in aanloop naar dit debat toe? Um, Joodse en islamitische organisaties die zeggen van... ja, we zijn eigenlijk helemaal niet gehoord en gekend. Er is één moment geweest waarop ze zijn uitgenodigd. En dat was nou één of twee dagen voordat de Partij voor de Dieren... Uh, de film liet zien, waar ze eigenlijk ook een initiatiefvoorstel uh, mee, uh, mee presenteerden... En ja, dat, dat is heel erg kort geweest. En uh, het was ook in de vorm van, uh, van een bijzondere procedure. Dus het was, het was allemaal een heel erg kort nou, dag. Ik, ik begreep ook gisteravond op uh, tv bij monden van die uh, meneer IJsselman... Uh, van, van de Joodse Orthodoxe gemeenschap in Amsterdam... dat daar nooit iemand is wezen kijken van uh, bijvoorbeeld vanuit Wageningen... om eens te kijken hoe dat dan daar toe gaat en, en daarover te spreken. Dus dat is op zich ook wel weer opmerkelijk natuurlijk. Ja, ik, het is ontzettend belangrijk in dit stadium dat we zeggen... Uh, nu even pas op de plaats. En laten we nu heel goed luisteren ook wat de mogelijkheden... en ook wat er zijn. Zijn. Want dat merk ik dus wel ook uit de joodse gemeenschap en de islamitische gemeenschap. Dat er echt behoefte is aan nadenken en het gesprek voeren. Nou, en ik denk ook zeker dat een partij als de PvdA, die ook veel uh, uh, mensen met een islamitische achtergrond kent, uh, dat zij dat ter harte zouden moeten nemen. Ja, Want de PvdA was eerder uh, uh, in uw kamp meer en het zijn blijkbaar nu om, vandaar dat die kamermeerderheid uh, dreigt. Of denkt u dat daar nog verandering komt als u het debat vanochtend hebt gehoord? Ik hoop dat er, dat er ruimte is voor verandering. En dat mensen echt de, de tijd nemen door nog eens even goed te luisteren... welke andere mogelijkheden er zijn dan zo'n rigoureuze maatregel af te kondigen... waarmee ja, mensen met een hele diepe religieuze overtuiging... zo ontzettend in het hart raakt. En, ja. en waarbij echt de vraag ook komt bij de Joodse gemeenschap... van mogen wij nog Jood zijn? Is er nog ruimte in een land als Nederland wat altijd zo tolerant was... om ja. naar nou je geloof te beleiden? Ja. Dank voor uw bijdrage aan Stand.nl. Esme Wiegman, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Het is goed om onverdoofde ritueel slachten van dieren te verbieden. Tussenstand 77% eens, 23% oneens. Dat is door 1800 mensen gestemd. Elsbeth is hier voor de onderwerpen van Dit is de Dag. Ja, was je goed in wiskunde vroeger? Uh, nee. Nee. nee. Nou, ik ook niet. Heel veel mensen hebben een trauma over wiskunde. En hoe komt dat nou allemaal? Dat bespreken we met hoogleraar Richard Boucherie, hoogleraar wiskunde. Die vindt het een prachtig vak. Het is zelfs poëzie, zegt hij. Verder praten we met Mario van Bergen. Zij werkte als vreemdelingpastor, maar ze kon haar werk niet meer aan vanwege de omstandigheden waar mensen in zaten. En uh, hoe dat kwam, dat komt ze vertellen. Zometeen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 Ontbijt het op het aanrecht. Morgen om 7 uur. 8. Ja, let ik een paspoort. Paul de Leeuw. <laughs> Is dat het ergste wat je kan verzinnen? Luister naar Kunststof morgen van 7 tot 8. Aan het eindelijk mond. Paul de Leeuw. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl durft u het aan.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 Wat krijg je als automobilist vandaag de dag nog voor 1 euro? Om zes. Alsjeblieft, één ja. koffie. De dekseltjes zijn op, dus ik zou er niet mee gaan rijden. Om vier. Bedroevend weinig. Maar gelukkig hebben we Toyota nog. Want daar krijgt u nu bij de Verso en Avensis Business-uitvoeringen... een CVT-automaat voor maar 1 euro. Kijk op toyota.nl. De wekker maakt je wakker, maar waar sta je voor op? 365 heeft een nieuwe kijk op werk...